Ach, hoe lieflijk branden de zeven geesten in het centrum van de ziel, als die eenmaal geboren is. Zo verwoordt Jacob Beume de subtiele geaardheid van de nieuwe bezieling, die hij vond toen hij in de diepten van de schepping schouwde. Zie eens hoe zij heel de mens levenswarmte geven, hoe de zoekende persoonlijkheid met de lichtende helderheid en de subtiele tederheid van het godsbewustzijn vervuld wordt. De ziel is verheugd en zij kan niet anders, want haar bewustzijn is een spiegel van de zeven stralen van de gnosis, die ook de zeven geesten genoemd worden. Een klank gaat van haar uit, de klank van harmonie. Zij brengt een atmosfeer voort die voor vele mensen weldadig is, en tegelijk scheppend. In die nieuwe schepping kan niet anders dan liefde wonen. Een ziel is een levensvlam, als een zon die ons leven licht en bezieling geeft. Men spreekt ook wel over een vlammende bezieling. De wereld waarin wij leven is als een oceaan van levenskracht, een oceaan van mogelijkheden. In het boek Genesis wordt deze oceaan van levenskracht wel aangeduid als de wateren. En verder staat er, Gods geest zweefde over de wateren. J. van Rijkenborg vergelijkt in een van zijn boeken, De komende nieuwe mens, in hoofdstuk 9 van deel 1, dat water van die oceaan met waterstof. Zij het dan in een meer vergeestelijke, eile vorm. De ziel is als een levensvlam die brandt in die oceaan van kracht. Een oneindige, alles doordringende stroom van atomen. Een oceaan van deeltjes, veel fijner dan de ons bekende materie. In die vergelijking zorgt de hogere zuurstof ervoor, dat de vlam van het bewustzijn brandt. De stikstof, die dezelfde hoge trilling kent, is de verbinding tussen geest, ziel en goddelijke materie. Deze laatste is de koolstof. De vormkracht, de hogere koolstof, maakt het mogelijk dat een goddelijke ziel structuur krijgt, een magnetisch krachtlijnenspel, dat als een wervelende energie voortbrengende, dubbele helix, de ruimte om haar heen, met licht en leven vult. Een ziel kan gezien worden als een vurige energie, waarin allerlei processen plaatsvinden, net als in een menselijk lichaam. Zij is als een atoomcel ontstoken in die oceaan van ijle waterstof. Dit benadert al veel meer de idee van een wolk brandbare gassen. Als de ziel een vlam is, een levensvlam, moet er ook een vonk zijn die de vlam ontsteekt. Elk leven, zou je kunnen zeggen, ontstaat uit een gedachtevonk van de logos. Men zegt wel dat de logos de immanente goddelijke reden is, die onkenbaar is en uitgaat boven alles wat leeft. Immanent betekent dat deze rede of logos alles draagt, doordringt en mogelijk maakt. De logos manifesteert zich in de schepping waar wij deel van zijn. Elke mens heeft in zich een rest van de goddelijke rede, de levensvlam, die brandt zolang de mens leeft. Het is de geestelijke structuur van zijn bestaan. Het is de zielenvonk van Meister Eckhart. Die vonk, de geestvonk van de logos, is het begin van alle leven. Hier drukt de Godheid zich uit. En tegelijk vormt de lichtvonk een nieuwe, autonome mogelijkheid het goddelijke verder uit te drukken. Als kern van een magnetische structuur, bevat ze een ongekend potentieel van zuivere energie. Door dit geestelijk potentieel en de uitstraling ervan, kan niets van lagere vibratie ermee mengen. Door de geconcentreerde energie van deze vonk, verbrandt alles van lagere vibratie dat ermee in aanraking komt. Daardoor is altijd een directe binding verzekerd met de universele geest zelf. Zoals eerder gezegd, ontsteekt de vonk een vlam in de wateren, in de oceaan van levenskracht. Die vlam is de ziel en de brandstof is de oceaan van levenskracht. De levenskracht waarin de vlam brandt, wordt oxiderische kracht genoemd. Siderische kracht is sterrenkracht. Men noemt haar ook zuivere astrale kracht. Siderische kracht is een energie die uit de kosmos voortkomt en waarmee de mens te allen tijden verbonden is. Zij is als een elektrische energie, vluchtig en sterk magnetisch. In ons levensveld is die kracht sterk verzwakt werkzaam. Een dikke laag van allerlei beelden, die door ons in de materiële sfeer gecreëerd worden, remt de invloed ervan af. Men kan zeggen, astrale of siderische kracht is een heel ontvlambare kracht. De ontstoken siderische kernen, de zielenvlammen, stralen een kring van licht en warmte uit. In die kring van licht en warmte trekt iedere vlam magnetische krachten aan, bouwstoffen voor de instandhouding en versterking van haar kern. Niet alleen bestaat deze lichtvonk uit goddelijke energie, ook bevindt zich in de gedachtevonk van de logos een blauwdruk. Deze blauwdruk, dit plan, is voor de mens onzichtbaar. Zoals je ook bij een magneet de krachtlijnen niet kunt zien, tenzij je ijzelveilsel op een papier strooit en de magneet eronder houdt. Ook kun je in het zaadje de matrix van de boom niet zien, maar deze blauwdruk, dit plan, wordt uitgevoerd op het moment dat de vonk de zielenvlam ontsteekt en doet oplichten. Dan gaat deze stralen als een ster en worden de bouwstoffen aangetrokken vitale krachten van kosmische of siderische energie, ethers, levenskrachten. Deze levenskrachten die een lagere vibratie hebben voeren als het ware de bouwtekening uit en zetten de magnetische structuur het plan om in realiteit, een menselijk lichaam vormt zich. Op die manier verklaard is een lichaam geen begin maar een resultaat. Het is de uitkomst van het aantrekken van levenskracht door de zielenvlam, die is ontstoken door een vonk van de logos. Het is een abstracte benadering, die aangeeft waaruit de drie eenheid van geest, ziel en lichaam in deze visie bestaat. De geest is de gedachtevonk van de logos van God, zo je wilt. De ziel is de vlam die uit de gedachte vonk ontstaat en het lichaam is het resultaat van de in de vlam zichtbaar geworden goddelijke structuur. Elk lichaam is overeenkomstig zijn bezieling en het kernbeginsel dat die bezieling voortbrengt. Een zoekende mens ervaart dat een nieuw inzicht in dat oeroude begrip van de drie eenheid van geest, ziel en lichaam noodzakelijk is. Hij ziet dat dit de waarheid is, maar tegelijk weet hij dat die drie aspecten in de praktijk van zijn leven geen eenheid meer vormen, omdat ons maatschappelijk bestaan een andere levensrealiteit kent. Onze bezieling komt niet meer voort uit de kosmos, maar wordt gevormd en bepaald door de wereld waarvan wij deel zijn. Deze wereld is tijdelijk en daarmee onze levensvlam of ziel ook. Gezegd kan worden dat de huidige bezieling niet direct is ontstaan uit de gedachtevong van de logos. Deze ziel is voortgekomen uit een verlangen tot zelfleven als persoonlijkheid en doet zich aan ons voor als ik. Daarmee wordt een situatie gecreëerd die in feite niet vast te houden is. Onze bezieling is geen uitwerking van zuivere siderische kracht, maar aangepast aan de remmende omstandigheden van ons levensveld. Daarom zal elke mens die een vermoeden heeft van een ander leven dan dit leven altijd benadrukken er zijn twee verschillende levensdomeinen, zowel in de onmetelijke kosmos als in de structuur van de mens. Het domein van het leven volgens de oorspronkelijke matrix en het domein waarin wij leven volgens de wetten van de natuur. Vroeger maakte de mens zich ernstig zorgen om zijn onsterfelijke ziel en dacht dat hij voor levensfouten gestraft zou worden. Het leven kent evenwel geen straffen, het kent slechts compensatie, herstel van evenwicht. God, die energie is, is liefde. De mens is altijd vrij, vrij om te handelen, vrij in zijn keuze maar wel verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn keuze.